Levi van Eck met het NOS-journaal. De piloten van het Hiesgemaan tijdens een testvlucht neerstorten in Zuid-Afrika... volgden niet de juiste noodprocedure. Ze raakten in verwarring toen duidelijk werd dat er een motor in brand stond... zegt de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit volgens Omroep Flevoland. Ze volgden niet de procedures om de propellers in de juiste stand te zetten... en het vuur met de ingebouwde brandblusser uit te krijgen. Bij de crash kwam één inzittende om het leven...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 Volgens onderzoekers ligt het eiland sindsdien 25 centimeter hoger. De grote brand in het woonzorgcomplex in Breukelen... is waarschijnlijk veroorzaakt door kortsluiting... in een van de motortjes van de zonwering. Voor alle zekerheid worden nu alle zonweringen van het pand gecontroleerd. Bij de brand op 30 juli raakten 11 mensen lichtgewond... vooral door het inademen van rook. Het blussen zelf was niet zo'n probleem... maar de hulpdiensten hadden veel moeite om alle ouderen uit hun woning te halen... De ruim 100 bewoners mogen nog altijd niet hun huis zijn. De woningen worden schoongemaakt en opgeknapt. B-mixer Laura Smulders is op overtuigende wijze Europees kampioene geworden. In Glasgow was de wereldkampioene veruit de beste in de finale, net als vorig jaar. Ook succes voor de Nederlandse open in Glasgow. Esmee Vermeulen, Sharon van Rauwendaal, Pepijn Smits en Ferry Weertman versloegen Duitsland... en wonnen goud op de gemengde estafette. Het weer in het noorden nog een buitje. In de rest van het land afwisselend zon en wolken. Het is een graad of twintig. Morgen droog en ongeveer 26 graden. Maandag en dinsdag koelt het af en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Het begin van uur drie van Zandvoort op zaterdag met Train en Hey Soul Sister. Ja, er komt een man binnenlopen die is terug van vakantie. Herkennen we hem nog, albert jan of niet? Ja, ik zit even. Wie, er... wie is dat? Hij heeft zijn zonnebril gelukkig niet, niet op, want als ik hem niet anders dan ik hem niet herkennen. Hé hey Fred, goedemiddag. Fred, ben je mooi, ja. mooi, mooi op tijd, jongen? Welkom thuis. Goed, vanaf 5 uur live. Zo is het bij Entertainment, Entertainment for You. Straks even voor vijf uur gaan we nog even in gesprek met hem. Ja. Maar wat gaan we in dit uur allemaal doen, Albert Jan? Nou, in ieder geval drie items en veel muziek. Dat had ik zo een beetje bedacht. Oké, okay, oké. Okay, okay. Ben je erop op tegen? Nee hoor, niet nee, op tegen. Nee. nee. Laten we zeggen, eerst om kwart over vier... Uh, gaan we natuurlijk even een stukje pit report doen. En het gaat natuurlijk voornamelijk over uh, het stoeltje... wat vrijkomt bij uh, Red Bull, nu Daniel Ricciardo uh, opstapt. En uh, wie daar de kandidaten voor zijn om daar eventueel te gaan zitten... Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. Nou, Chip, is een, die we vorige week hadden, die is gereserveerd. Dus we hebben, als, als ik het, mijn administratie goed is, hebben we nog één hond in een uh, in dierenasiel. En dat is Twinkle. Dus die kan na vandaag ook hopelijk naar een eigen thuis. En dan beginnen we daarna aan de knagers. Oké. Okay. Want die zitten er ook nog vol op. Het gedicht van de week, ik ben er nog niet helemaal uit. Ik zal zo even aan je overhandigen, Rob. En dan mag jij er een kiezen. Dus dat blijft even een verrassing, het gedicht van de week.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 controla creo que mi cintura choca con mi cultura tropiezo con la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 Necesita tu ayuda no lo tengo en las venas y no la puedo controlar y bajando bajando olvidando olvidando que estoy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 Ja, je hebt het er net over, uh, albert over de Pit Report... die er zo dadelijk aan gaat komen na het volgende plaatje. En dat stoeltje wat nog vrij is bij Red Bull. Nou, daar kan je uren over horen gewoon met mensen. Ja, ik, ja, ik zelf... je zegt van, nou, hij komt erin. En anders zegt, hij komt erin. Nee, absoluut nou, nee. niet. Hij komt, komt erin, erin. In, weet je wel. Ja. En zo gaat dat lekker door. Nou, we horen zo, ja, zo dadelijk van jou wel wie er echt in komt. Nou, dat maar waar. <laughs> oh, dat vind je nog niet. Nee, dat is niet. Oké. Nou, de Beatles dan nice. maar, hè. Remember, always in life. To each Deze bedoel ik. Ja, ik denk gewoon een rare, rare uitvoering. Does who she does? Yes, yeah, she does. And if somebody love me like she do me, who she do me, yes yeah, she does. Het heeft toch niks met de politiek te maken, hè, of het Nee, nee, echt niet. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Helemaal goed, ja, inderdaad. Een, uh, een uh, single die je graag wilde horen, laat ik het zo ja, zeggen. Kl klopt, want het was uh, het laatste live concert wat ze gaven. was op het dak van de Apple Studios in Londen. Ja. En dat was dit nummer. Oké. Okay. Kijk maar op YouTube, dan vind je dat wel. Don't Let Me Down Live. Dat was de single van de Beatles. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Zo, die is ook weer terug op zijn plek. <laughs> Na de uitzending van het strand van vorige week. Hè? Je vindt nog eens wat. <laughs> ja, de Pit Reports. Goed, de ontwikkeling van Max Verstappen bij Red Bull Racing is de grootste reden geweest voor het verrassende vertrek van zijn teamgenoot Daniel Ricciardo. Dat denkt de teambaas Christian Horner die de Australier na dit seizoen naar Renault ziet verkassen. Daniel wil een nieuwe uitdaging, maar ik heb ook het gevoel dat hij Max telkens maar ziet groeien en groeien. Al dus Horner in de podcast van de Formule 1 website. Max was bijna iedere kwalificatie een race sneller en Daniel kreeg steeds meer het gevoel dat hij het knaapje van Max werd. Toch vind ik zijn beslissing moeilijk te begrijpen. We hebben beide rijders altijd eerlijk en gelijk behandeld. Dat Ricciardo juist voor Renault kiest, vindt Horner eveneens opmerkelijk. We hebben er alles aan gedaan om hem binnenboord te houden. Er lag zelfs een optie op tafel dat hij maar voor één seizoen zou tekenen... en dan in 2020 bijvoorbeeld naar Ferrari of Mercedes zou kunnen gaan. Toen hij belde dat hij naar Renault zou gaan... dacht ik eerst dat het uh, om een slechte grap ging. Ik kon het niet geloven en was zo teleurgesteld. Ik had het begrepen als hij naar Ferrari of Mercedes was overgestapt. Maar nu neemt hij een groot risico in deze fase van zijn carrière. Daniel Ricciardo heeft het team van Red Bull Racing beloofd... om tot het eind van het seizoen alles te blijven geven voor het team. De Australiër stapt komende winter over naar Renault... en zo werd uh, voor inmiddels bekend. Een gevoelige overstap, aangezien zijn huidige nieuwe werkgever... midden in een vechtscheiding uh, zit. Red Bull klaagt vanwege de problemen en de betrouwbaarheid... steen en been over de krachtbom die Renault vanuit Frankrijk aan het team levert. Niet voor niets besloot teambaas Christian Horner... na dit seizoen over te stappen op Honda... De recente ontwikkelingen zorgen voor een lastige situatie. Red Bull wil in de tweede helft van het seizoen natuurlijk al stap stappen zetten richting het volgende jaar. Maar kan door zijn vertrek niet alle informatie delen met Ricciardo. De mogelijke geheim anders kan doorspelen aan Renault. En dat kan weer ten koste gaan van de prestaties in de resterende negen races van het huidige seizoen. Ricciardo is echter vastberaden om er het beste van te maken. Ik wil Red Bull bedanken voor de afgelopen vijf jaar. En samen hebben we vele mooie momenten beleefd. Ik zal de herinneringen koesteren en nooit vergeten. We hebben dit jaar nog genoeg tijd om meer mooie momenten te creëren en sterk af te sluiten. Zo stelde hij in een bericht op Twitter. En dan uh, zijn, wie zijn dan de, uh, de, degenen die op het lijstje staan van uh, de, de, de teambaas Christian Horner? Dan hebben we natuurlijk Pierre Gasly, momenteel Toro Rosso... en Carlos Sainz bij Renault op het lijstje staan... om Daniel Ricciardo op te volgen. De naam van routinier Fernando Alonso van bij McLaren doet ook de ronde... maar dat lijkt geen serieuze optie, zo bleek uit de woorden van Horner. Ik heb veel respect voor Fernando, maar overal, denk, eh, overal waar hij heeft gezeten heeft hij voor veel chaos gezorgd. Ik weet niet of het zo gezond zou zijn voor ons team als hij bij ons komt rijden. Daarnaast staat Red Bull erom bekend te investeren in jong talent. Dus ik, pas, dus ik neig naar Carlos Sainz. Ja, ik ook. Ik denk maar dat, uh, dat is, hij het gewoon gaat worden. Er is nog niks verder bekend, maar ik hou het op Carlos Sainz. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan. De Pit Report bij CFM. Formule 1 nieuws en van de Formule 1 gaan we naar windsurfing. Ook leuk. Thing. What a terror Lekker blokje, hè, op de zaterdagmiddag bij CFM. Als eerste hoorde je de surfers, een gouden oude single en uh, windsurfing. Gevolgd door deze single van ILO en dat was The Living Thing. Heb jij nog wat te melden, Abbejan, zo vlak voor het uh, dier van de week? Uh, nou, Jesper Ras. Jesper Ras, ja, hoe is wat? het met uh, de wielrenner? Ja, want plaatsgenoot Jesper Ras heeft uh, afgelopen weekend uh, laten zien... dat hij niet alleen een begnadigd sprinter is... maar dat hij ook op geaccidenteerd terrein uit de voeten kan... Dat bleek tijdens de wereldkampioenschappen voor studenten... die in een snik heet Braga in Portugal verreden werd. Iets meer dan 60 coureurs kwamen hier aan de start. Ras heeft het niet zo op heuvels en bergen... maar was, al, was wel voor de Nederlandse ploeg de sprinter die ze nodig zouden kunnen hebben. Omdat de temperatuur dermate hoog was... had de organisatie besloten om de koers in te korten. Met andere woorden, hij moest ook tegen de hitte vechten. En als je dan als nieuweling toch mooi als 22 e over de meet komt... dan heb je het gewoon goed gedaan. Het parcours was verre van vlak. Er moesten veel hoogtemeter, hoogtemeters gemaakt worden. Ik moest als sprinter het zo lang mogelijk zien uit te houden... en dat is goed gelukt. Ik kon langer dan verwacht in het peloton blijven... en reed de koers als 22 e uit. Mijn ploegmaat Adne van Engeland won afgetekend na een mooie solo... Voor thuis, thuis de lange was de tweede plaats weggelegd. Hebben we het als ploeg toch uitstekend gedaan, nietwaar? Al dus ras na afloop. Ik ga nu met een goed gevoel naar de aankomende week... waar we in de hel van Voerendaal zullen rijden. Die koers stelt mee voor de clubcompetitie... waarvan ik nog steeds leider ben. En dus in de luiderstrui zal starten. Vervolgde de momenteel in uitstekende vorm verkerende ras. Over twee jaar is er weer een WK voor studenten... waar ras zeker aan mee zal doen. Dan wordt het deze vrede in Nijmegen... en daar zijn niet echt veel hoogtemeters te maken... Kenners hebben al gemeld dat Ras daar de, uh, de, de kloppen persoon zal zijn. Wellicht krijgt Zandvoort uh, dan een wereldkampioen bij. Hey, nou, Goed nieuws over Jesper, wie weet. Oké, okay, we houden me uiteraard in de gaten onze Zandvoorter Jesper Ras. Zo dadelijk het dier van de week. Maar eerst uh, gaan we even genieten van de zonnige weer hè, buiten. En morgen wordt het ook weer zo'n zonnige zomerdag. En dan wordt uh, deze plaat er ook bij op de radio. Seals en Crofts zijn hier Summer Breeze. See the curtains hanging in the window the evening on a Friday night Little light is shining through the window lets me know everything's alright Summer breeze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 Come home From a hard day's work And you're waiting there I kill In the world See the smile Wayne in the kitchen Food cooking And the plants for two Feel the arms That reach out to hold me In the evening when the day is Krijg je dat echt uh, zomergevoel weer, hè, Frit? Graadje of 37 of zo. Ja, <laughs> met de uh, summer breeze, ja, de het is hier ook Cross. Uh, het is hier ook niet verkeerd geweest. Nee, helemaal niet. Maar jij was uh, lekker op vakantie. Waar was je naartoe? Ik uh, zat in Malinska. Malinska is uh, ja, een plaatsje op, uh, op het eiland Kurk. Het enige uh, eiland wat. Kerk. Ja, Kurk. En dat is het enige eiland wat eigenlijk verbonden is uh, met een brug uh, aan het vasteland. Oké, okay, en uh, dat is vlakbij uh, vlak bij zee, uh, dus. Uh, veel water. Veel ja. water. Heel, heel veel water. <laughs> nou ja, dat heb je wel nodig, hè? Beetje ja, vertoon dan met uh, die temperaturen. Ja, ja. dus, uh... Maar ja, ik heb uh, me eigenlijk kostelijk vermaakt. Nou, helemaal oh. goed. Straks praten we nog even een beetje verder. Maar eerst het dier van de week. En die stelt zichzelf even aan u voor. En mijn naam is Twinkel. Hey, hallo, hier ben ik weer. Ik ben helaas weer terug in het asiel vanwege medische redenen van mijn eigenaar die mij hier geadopteerd had. Mijn naam is Twinkle, een middenslagschnoutzer van 4 jaar oud. Ik hou van vrouwen. Knuffelen met hen is mijn grootste hobby. Mannen is voor mij een ander verhaal. Hier ben ik, heb ik een slechte ervaring mee gehad... en deze zijn dus voor mij doodeng. Er mogen best mannen in mijn huis wonen... want als ik ze eenmaal vertrouw, kom ik ook bij hun knuffelen. Maar als ze buiten lopen, fietsen of staan... kan ik naar ze blaffen om ze op afstand te houden. Hier moet mijn nieuwe eigenaar me, mij wel in kunnen begeleiden. Ik ben een maand weg geweest en in deze tijd met duidelijke regels en trainingsstukken vooruit gegaan. Ik zoek dus weer een baas die met mij aan de slag wil en snapt hoe ik in elkaar steek. Andere honden zijn voor mij ook doodeng. Ik heb geleerd dat als ik uitval ze niet in mijn buurt komen. Mijn verzorgers zijn met mij bezig geweest en ik heb al meerdere honden kunnen, met meerdere honden kunnen wandelen. Zolang ze niet aan mijn kont willen snuffelen, accepteer ik ze in mijn omgeving. Dat ja, het staat er letterlijk. Zo kan ik wel aan hun snuffelen en naast ze lopen. Ook laat ik duidelijk zien als ik ze op dat moment toch niet leuk vind. Mijn verzorgers helpen mij dan ook om dit goed te laten verlopen. Ik kan prima even alleen thuis zijn en ben ook netjes en zindelijk. Als ik eenmaal gewend ben aan mijn nieuwe baas, doe ik ook echt alles voor je. Dus zoek jij of u een maatje voor het leven? Heb je ervaring in het trainen van onzekere honden? Ben je consequent en duidelijk? Neem dan snel contact op met mijn verzorgers. En waar verblijft Twinkel? Twinkel verblijft in het dierenthuis Kennemerland. Keesomstraat 5 de Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskermeland.nl. Want ook Twinkel verdient een thuis. En daar ben ik helemaal met je eens, Albert Jan. Twinkel en de andere leuke dieren aan de Keesomstraat nummer 5... die verdienen een nieuwe baas. Dus ga daar uh, eens door de week uh, een kijkje nemen.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 In Radioland hebben ze een speciale term voor dit soort muziek. Het is op dit moment een uh, recurrent, zoals dat zo uh, mooi heet. De single van uh, Lion Pain en uh, Strip That Down... We hebben zin in zonnige muziek op deze zonnige zaterdagmiddag. En die blijft een populaire plaats. De single van The Underdog Project. Hier is This de Summer Jam. This ain't nothing but a summer jam. Bronze skin and cinnamon tans. Whoa. This ain't nothing but a summer jam. We're gonna party as much as we can. De muziek bij CFM. Zo word je ditmaal de populaire singer. Nog steeds even een van de populairste zomerplaat aller tijden. De Underdark Project en de Summer Jam. Merk jij een klein beetje wat van de zomer hier in Zandvoort, Albert-Jan? Uh, nou, ja, dat ik veel binnen zit. Dat je veel binnen zit. Ja, ik heb zoiets als ik, als ik in Appie Heijn loop, weet je wel. Dan denk ik, ben ik nou het enige die Nederlands praat. Hè? Allemaal, allemaal Duits hoor. Ja, nee. ik bedoel, Niet te geloven. Is een populaire vakantiebestemming, ja, toch? Ja, zeker weten. Zo dadelijk gaan we het hebben over Zandvoort, Over ons dorp. Het gedicht van de dag. Er is nog even een plaatje van uh, Eros Ramazotti. Wauw, dat Nou zit ik te denken, hoe ga ik dit nou weer oplossen? Het gedicht van de dag komt er eigenlijk aan. Maar Albert-Jan heeft lekker meegezongen met deze plaat. Dus het gedicht van de dag, dat wordt nog even helemaal niks. Nee. Dus uh, we gaan gewoon nog even één plaat draaien tot aan het gedicht van de dag. En dat gedicht is ons dorp. Maar eerst gaan we naar Frankrijk toe. Tezamen met uh, Mike Oldfield. Wat over mijn leeftijd, of niet? Nee, toch? Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee. Ja, is toch lekker? Ja, Heerlijk. Je Michael Oldfield en uh, Tour France. En zo zijn we toegekomen aan het gedicht van de dag. En dat gedicht is vandaag Mijn Dorp. Thuis. Thuis heb ik nog een anzichtkaart. Waarop een kerk, een schelpenkar met paard. Klagerij Vreeburg in de Haltestraat. Café Koper. Een voormalig wethouder op de fiets. Het zegt ons hoogstwaarschijnlijk iets. Maar dat het, het is het dorp waar ik nu woon. Ons, ons dorp. U, u weet nog hoe het was. Visserskinderen in de klas. Een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomp ervoor. En een zandweg tussen helmgras door. Wat leefden we in Zandvoort eenvoudig toen? In simpele huizen aan de zee. Met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden we verkeerd. Het ons dorp is inmiddels gemoderniseerd. En nu, nu zijn we op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is. Ze zien zelfs Max Verstappen op het circuit en wonen in nieuwbouwflats. Met flink veel strand, dat kun je zien. De dorpsjeugd klit op het gasthuisplein wat bij elkaar. Jeans en punkhaar en joelt wat mee met keiharde ZFM-muziek. Ik weet wel, het is een goede recht. De nieuwe tijd, net wat u zegt. Maar het maakt me ook wat melancholiek. Ik heb hun opa's nog gekend. Die kochten een zoethout zelfs nog voor een cent. Ik zag hun moeders haring kaken. Ons dorp van toen. Het is voorbij. En dit, dit is al wat er bleef voor mij. Een anzichtkaart. Een anzichtkaart vol herinneringen. Dat was weer een mooi gedicht van de dag, Albert-Jan. En vooral dat de kids meejoelen op de muziek van ZFM. Dat, <laughs> dat spreekt me wel aan. Dat allemaal op het Gassersplein hè, gebeurde dat, toch? Klopt. Ja. House Amzee, die heb ik uitgekozen om hier achteraan te draaien. Hier is Pieter Fox. Ja. Hier ben ik geboren en lopen door de straten.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 ik heb 20 Kinder, mijn Frau is schön. Mm, alle komen voorbij, ik brauch niet uit te gaan. De ja. traurige zee, het haus zee. Ik land met unbekannten Straßen.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 ik heb 20 kinder, meine Frau is schön, hm, alle kommen vorbei, ik brauch nie rauszugehen. Traumbezig, das Haus am See. Unterm Ende der Straße steht ein Haus am See, orangen, zee. liegen auf dem Weg. Ik heb 20 kinder, meine Frau is schön, hm, alle kommen vorbei, ik brauch nie raus. Yeah, yeah, yeah, yeah. Hier ben ik geboren in het gedicht van de dag, ons dorp, hoorde je van uh, Pieter Fox en Housam Zee. Ja, hij is, hij is weer terug. Dat uh, zei gisteren ook uh, tegen jou trouwens, albert uh, weet je nog? Ik zeg, hij uh, is weer terug. Hoe bedoel je, hij is weer terug. Wie is er dan terug? Ja, hij. Ja, we zijn er weer. Hij is weer terug. En zometeen zo gaan we met, uh, met Fred even praten over wat hij uh, zo dadelijk na vijf uur gaat doen. Wij weten wel wat we vanaf acht uh, uur vanavond gaan doen. Dit Ja, ja. Ben je er ook nog bij uh, vanavond? Vreemd of niet? Nee. Nee. nee. Ik, ik ben net terug van vakantie. Van <laughs> laat mij met rust. Alles nog Laat mij met rust. Je hebt gelijk. Ook, hè. Nee, in ieder geval, uh, Johnny daar zou vast zeker vanavond ook wel langskomen. Denk ik tijdens de Amsterdamse avonds. Dan weet ik het op een gegeven moment ook niet meer. Nee. Weet je wat? Ik, ik, ik Doe ga, die Erco dan wel. Ik ga, gewoon, ik ga gewoon dit doen. Dit ken ik van uh, Mima, zelf en I. Ja, en dit is toch snel dan. Van Kadelik. Van De Dela Sol en Me, Myself en hij is uh, deze plaat gebruikt. Plaat van uh, Fanke Delek. Die dan wat uh, duimtje erin is, zeg maar. Ja, Fred, hij is weer terug van vakantie. Dus dadelijk uh, is hij er weer met uh, Entertainment for You. Nogmaals, goedemiddag Fred Ja, allemaal, uh, goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Wat gaan wij zo meteen believen? Nou, eigenlijk zou Kees vandaag hier zijn. Maar uh, ja, ik kreeg een mailtje dat, uh, dat hij dus verhinderd was. En uh, Kees versluist dus. En, uh, maar ik ga hem wel eventjes bellen, want hij heeft een optreden in België. En uh, ja, we gaan het eventjes over zijn single hebben. Het dat vond hij belangrijker dan bij jou zijn? Dat ja, optredentje ja, in, ja, in ja, België? Ja, ja. Helaas, ja. ja. Hoe ja. was de titel? Want die kwam niet goed door. De titel is Draai je niet om. Okay. Dus, dus gewoon recht vooruit, begrijp ik ja, dat ja. <laughs> ja, of in de zon Maar ja, dat is ook niet verstandig <laughs> de Maar, maar jij ja, in een kant wel. helemaal rood En in een andere helemaal wit Het scheelt <laughs> in de, de niet oplossing op. van dit raadsel blijft dan luisteren ja, ja. <laughs> Zo is het, na vijf uur En nog meer uh, andere ja. leuke dingen Ja, Nick van der Schee gaan we bellen En uh, die, uh, die heeft het over zijn single Niemand spreekt in jouw taal En een uh, Daantje Van uh, Bloedzweet en tranen Die kennen we vast allemaal nog wel en die heeft een single uitgebracht. Maar ik ga door. En dat is allemaal op de, op de melodie van uh, Freddie Mercury van Queen. Uh, the show must go on. Kijk eens aan. Kijk dus daar aan. daar gaan we ook nog eventjes mee bellen. Gaan we ons uh, even opwarmen voor de Amsterdamse ja, avond Ja, Ja, en uh, ja, natuurlijk kunnen mensen zich... Uh, ja, als ze een leuk verhaal hebben, een vakantieverhaal... mogen ze natuurlijk eventjes bellen. En uh, ja, dan kunnen ze eventueel uh, met een leuk verhaal... kunnen ze een, een cd-singelpakketje uh, winnen. Hey, blijven luisteren dus. Zo is dat. Ja. En wij zijn er volgende week weer, Albert-Jan. Nog wat te zeggen? Nog wat te liegen? Of niet? Nou, een tussenstand bij die koetjes. Gaal. Die komen, nee, hoor. Ja, echt. Nee, ik volg het al vanaf uh, afgelopen zaterdag. Ja, wees er maar trots op ook. Het, het algemeen klassement. de Wold staat op één, ja. Gevolgd door Leeuwarden, Willem Zwaga... en uh, Heerenveen uh, Sietse Brouwer. Vandaag wordt er gevaren in Stavoren...